Let's go! You ain't a diamond, use a silver dollar. Yeah. dollar.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 In een verzorgingstehuis in Haarlem is de beeldhouwer Pieter de Monchy overleden. De Monchy kwam uit een bekend koopmansgeslacht en was de zoon van een Twentse textielfabrikant. Zelf werd hij ook opgeleid voor een functie in het bedrijfsleven, maar hij ontwikkelde zichzelf tot schilder en beeldhouwer. Beelden van de Monchy staan op veel plaatsen in de publieke ruimte. Tot de bekendste horen ze een beeld van Albert Schweitzer in Deventer en het oorlogsmonument in zijn geboorteplaats Hengelo. Pieter de Monchy was 94 jaar.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 In Zandvoort. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Net nu, vrijdagavond live. Some things in life are bad. They can really might you mad. Other things just make you swear and curse.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 Ja, dames en heren, een heel goede avond hier bij Mango's en natuurlijk in Zandvoort. Goedenavond bij het sportcafé, het sportcafé mag ik wel zeggen, van Zandvoort. Vrijdagavond 29 april live op ZFM, moet ik zeggen. Uh, voor de tweede keer gaan wij praten over alles wat met topsport en breedtesport te maken heeft hier in Zandvoort. We gaan dat doen met mensen van heel jong tot uh, iets minder jong, mag ik wel zeggen. Ik zei het al, we zitten bij Beach Club Mango's, waar u uiteraard ook uh, van harte welkom bent als u er nog niet bent. Bent. Kom gezellig hier naartoe en dan uh, zien we u graag hier verschijnen aan de, ja, aan de boulevard. Nou u weet het allemaal wel, mango's is toch wel bekend. Um, u hoorde het eerste muziekje van vanavond en ik zei het al, we gaan over sport praten. Het eerste muziekje, Always Look on the Bright Side of Life van Monty Python. Het is voor mij een van de meest sportieve liedjes die er zijn en hij is gekozen door Gert Tone, wethouder hier te Zandvoort die in het eerste blok bij mij aan tafel zit samen met Steffen, Steffen van De Pol. Van de Sportservice Heemstede Zandvoort. En natuurlijk met Leo Steegman. Mag ik wel zeggen, de kerstverse voorzitter van de Sportraad. Afgelopen woensdag gekozen, geloof ik. Hè? Nee, nee. Nee, nee. Oh. nee 5 januari. Nou, oh, nou wat scheelt het. Uh, eerst nog even naar uh, The Bright Side of Life, uh, Gert. Dat, uh, heeft dat nog iets speciaals voor jou? Ja, het is, uh, ik geloof ongeveer een maand of vier nadat die film was uitgekomen dat nummer dus bekend werd. ...was het uh, bij Manchester United voor de eerste keer dat het de tribune gezongen werd... ...Always Look at the Bright Side of Life... ...voor de, de supporters van een tegenstander die op dat moment met 4 of 5 0 achter stonden. Ja. En het is natuurlijk eigenlijk schitterend als je dat zegt tegen je tegenstander van... ...kijk ook aan de mooie kant van het leven. Dus het is niet allemaal kloten, ook als je nou een keertje verliest. Nou, en dat is schitterend en bij Manchester City hebben ze dat later een keer anders vertaald van... Pas op dat je goed op het ijs terecht komt met de verwijzing naar de Busby Babes uit de, de vlieglamp die er toen was van Manchester. United. Uh, sport, ik begin bij jou Gert. Hoe staat het er nu voor in Zandvoort met de sport? We zijn een jaar later, uh, we hebben een jaar kunnen werken aan de sport, om het zo maar te zeggen, in Zandvoort. Hoe staat het ervoor? Wat is er veranderd? Wat ja, is er veranderd? We proberen natuurlijk zoveel mogelijk uh, het sportbeleid uh, vorm te geven en te stimuleren. We nemen allerlei maatregelen. We gaan bezig met een nieuw sportverhaal. Uh, we zijn tussen bezig met uh, het verbeteren van accommodaties. Zandvoort, Zandvoort, Zandvoort, SV Zandvoort krijgt een, uh, een nieuw hoofdveld en dat wordt een uh, kunstgasveld. Uh, bij de tennisclub zijn we aan het investeren in uh, verlichting, kleedkamers en dat soort zaken. We zijn praten over een nieuwe tennishal... En, maar, en is dat praten of komt er ook echt iets uit? Nou, die, die, die verlichting die wordt aangelegd, dat, dat kunstgrasveld wordt aangelegd. Die kleedkameraccommodaties zijn al aangepast. De tennishal zijn we met, met private investeerders in een redelijk het stadium om te praten. Hans Schmid komt hier dag ook nog aan tafel ja. van de tennisschool. En die kan er ongetwijfeld ook nog wel het een en het ander over vertellen. Dus ik denk dat dat wel goede ontwikkelingen zijn en... En ik zie toch dat we, dat we, wat sport betreft, in Zandvoort er nog steeds goed voor staan. En we hebben nu eindelijk een lijst van, van jonge, talentvolle sporters. Je hebt er daar een paar aan tafel. Ja. Maar eh, het blijkt dat er in Zandvoort ongeveer 16 te zijn. die op een of andere wijze op een, op een hogere ranking staan. Voor, uh, in de sport in Nederland. En, en dat voor zo'n typ klein dorp. High, high potentials, hè? De, de, Ja, precies. En in zo'n klein dorp als Zandvoort denk ik toch dat dat. ...een prestatie is, die niet door de gemeente geleverd wordt, wij faciliteren. Maar de sportverenigingen krijgen daardoor de gelegenheid om die kinderen zo te stimuleren... ...dat ze ook hoog op die landen komen. Dat faciliteren gebeurt onder andere via sportservice Heemstede Zandvoort. Ja. Steffen, uh, ja, wat waren voor jullie de belangrijkste wapenfeiten het afgelopen jaar? Um, de belangrijkste wapenfeiten? Nou, ik denk dat we sowieso de projecten die we al draaiden en uh, die we... Er... We vinden ook steeds meer aftrek. Ik denk dat ook steeds meer ouderen en volwassenen de weg weten te vinden naar de sport. Uh, een van de dingen die nu bijvoorbeeld speelt is de Nationale Sportweek of de Jeugdvakantie Sportweek. Uh, ja, je ziet dat het tweede jaar is dat we het nu doen en uh, we zijn eigenlijk bijna verdubbeld in, in aantal, in qua deelname. Uh, scholen doen veel meer mee met activiteiten en evenementen die gedaan worden. Uh, Jeugd Sportpas uh, gaat, uh, gaat erg goed. Kortom, het wordt steeds. Uh, ja, Normaal om lekker te gaan bewegen. Ja. Gert had het over faciliteren van verenigingen en ja. van sporters. Kun je daar iets meer over vertellen? Want, laten we zeggen, ik ben een hele talentvolle uh, cricketer. Ja. Wat kan ik dan verwachten? Nou, op dit moment, en dan kijk ik Gert even aan, zijn we denk ik bezig om daar vorm aan te geven als het, gebied aan, als het gaat om topsporters. Uh, vanuit Sportservice richten we ons met name op die breedte sporters, die onderste laag, die daaronder zit. En uh, op het moment dat er dan kinderen zijn die er bovenuit steken, uh, dat is ook een beetje een, een lastig knelpunt hier in, uh, hier in Zandvoort. En uh, kijk bijvoorbeeld naar, naar de hockey. Ga hartstikke goed, komen steeds kinderen bij de jeugdsportpas, Sportpas, hebben het helemaal naar hun zin. Uh, gaan dan trainen, blijken een talent te zijn en worden vervolgens weggekocht of weggevraagd door Bloemendaal of, uh, of Ding. Nou, dat is natuurlijk erg jammer. Zeker als als Zandvoort. Dat, dat de hockeyteam willen behouden. Maar, er er maar een we, beetje... gaan een maand, we gaan over een maand gaan we een convenant tekenen met alle ja. Kennenballandse gemeenten. Ja. Met, uh, onder auspicie van de topsport Kennenbaland, uh, Olympische Spelen 2028. Ja. Waarin we met elkaar een aantal afspraken maken over hoe om te gaan met, met talenten. En het opleiding van talenten, school van talenten, noem alles maar ja, ja Ik wil er graag zo meteen met jou over uh te spreken, want op mijn briefje staat het veel verderop. Dan... Oké. Okay. <laughs> Leo, uh, Leo Steegman, voorzitter van de Sportraad. Um, ja, wat, wat? Hoe zit dat met jullie? Jullie zijn uh, geïnstalleerd. Wat zou jij nu op dit moment zeggen is echt prioriteit voor de Sportraad in Zandvoort? Nou, wij hebben als Sportraad uh, en ik als voorzitter geef dus leiding aan uh, aan het bestuur. Wat bestaat uit zeer gemaleerde personen. We hebben eigenlijk toch wel een twee sporen beleid waarover wij ons willen buigen en waar wij in willen adviseren. En dat is enerzijds de breedte sport en anderzijds het topsportklimaat hier in Zandvoort. Ik heb zes jaar in Volendam gewerkt. Ik wil niet zeggen dat we ons nu helemaal moeten gaan spiegelen aan Volendam. want die hebben ook negatieve kwaliteiten. Maar qua inwonersaantal. Qua inwonersaantal denk ik dat Zandvoort, als je Edam even niet meetelt bij Volendam, dat is vergelijkbaar met elkaar. Maar wat is dan het verschil? Waar moet Zandvoort dan uh, zich wel aan spiegelen aan Volendam, om maar een voorbeeld te geven? Laat ik dit zeggen, dat, dat uh, ik ben mede in die sportraad gaan zitten, omdat ik ooit nog eens de hoop heb dat veel Zandvoortse sporters niet verdronken zijn voor ze water hebben gezien. Dat wil zeggen, er zijn hier natuurlijk ook altijd talenten geweest. Grote talenten. Ja. En ik zeg al, die zijn, die zijn ooit verdronken voordat ze water hebben gezien. En dat was over na 20, 21 jaar. En dan zag je ze bijna nooit meer terug. Er zijn natuurlijk wel uitzonderingen. Uh, Jan Lammers en Roy Schuiten. En zo kan ik er nog wel een paar noemen. Maar het is niet zo dat, dat daar een, een complete lijn is van, uh, van jonge sporters die je ook nog eens een keer terugvindt op de Olympische Spelen of bij het WK, et cetera, et cetera. Maar dat klinkt heel mooi. Maar wat moet daarvoor gebeuren? Is geld, een zak met geld neerleggen, is dat genoeg? Volgens mij niet alleen een zak met geld. Want bij Zolendam is er dan wel een ene Henk Kras die een recyclingbedrijf heeft... en die daar en in de voetbal en in de handbal en in andere verenigingen wel eens wat geld stort. Maar die bedragen vallen wel mee. Het is meer eigenlijk een klimaat zelf scheppen... Uh, waarbij het, het seizoen voor je sporten niet stopt in de maand mei. als uh, de toeristen komen ja. en het strand gebeuren gaat gebeuren, et cetera, et cetera. Maar dan, dan kom ik meteen bij de wethouder terecht, Gert. Uh, dan heb je bijvoorbeeld in de Haarlemmermeer: gaan we een huis van de sport krijgen? Dat kost 56 miljoen. Als je het hebt over faciliteren van topsporters. is dat het mooiste wat er is. Want daar kunnen die kernsporten die de Haarlemmermeer heeft: uh, hongbal. Uh, uh, synchroon zwemmen, turnen, ritmische gymnastiek kunnen zich daar helemaal uitleven Hebben we dat hier in Zandvoort ook? Nee, want dat heb je in de Meer al, dus dat moeten ja. wij niet willen. Waarom moet je dat niet willen? Nee, omdat, kijk, je kiest, je kiest als, als gezamenlijke gemeente in uh, kies je een kennisport. Ja. Uh, zoals Haarlem bijvoorbeeld judo heeft, Eindhoven weer zwemmen, Amsterdam wil ook zwemmen. En waar ik me juist mee bezig uh, wil houden. En uh, daar moet je straks nog met, met, met Hans Piet toch ook echt even over de, uh, hebben. Ik wil met name, Zandvoort heeft dus een eredivisie tennisclub. En ik wil dat dat gewoon een stevigere basis krijgt. Ja. Dat dat structureel wordt. En daarom ook hecht ik zo aan het uh, creëren van een, een tennishal. Zodat we hier het hele jaar door terecht kunnen. En ook jeugdige talenten kunnen opleiden. ...dan moeten we afspraken maken met scholen links en rechts... ...zodat die kinderen op tijden kunnen sporten... ...dat ze moeten sporten en kunnen studeren wanneer ze moeten studeren. Dus dat is een hele weg te gaan. Maar we hebben hier natuurlijk... ...en het, al, al zit hij erbij... Dus, ...wij hebben een van de beste tennisscholen van Nederland... ...in onze gemeentegrenzen. En dat moeten we gebruiken. En ik wil de school... ...ik zie dus graag Zandvoort op de kaart... ...als de tennis, het tenniscentrum van heel Kernland. En ik denk dat dat, dat, dat mogelijkheden heeft. Nou, dat uh, klinkt in ieder geval uh, bijzonder uh, opbeurend. Zeker voor de tennisliefhebbers in, uh, in Zandvoort en de omgeving. Dus de grootste vereniging, hè? Precies. Nou, de, dus ook terecht dat dat er moet komen. Ja. Ja. Uh, we hebben net een uh, plaatje gehoord. Always look on the bright side of life van Monty Python. Is een mooi nummer. Uh, Leo, jij hebt ook een uh, heel aardig nummertje uitgekozen, mag ik wel zeggen. Daar heb ik ook hele goede herinneringen aan. Daar gaan we nu naar luisteren. Want dat was het lied van het WK Voetbal in 1990 in Italië. ...van Gianna Nannini en Eduardo Benato. Even kort, waarom is dit zo'n belangrijk nummer voor jou? Omdat ik me dat WK nog heel goed kan herinneren. Met Beckerbauer als trainer van het Duitse elftal het incident van Rijkaard met Vuller, met Alle ellende die daarvoor heeft plaatsgevonden. Helemaal verkeerde keuzes gemaakt ten aanzien van trainingskampen. Tijdklokken in verband met de warmte. En ze zaten in een trainingskamp, daar was het elke nacht 5 graden onder nul. En ik vind het een fantastisch lied, maar ik heb het uitgekozen onder één voorwaarde. Dat jullie het wel hard aanzetten en dat het een nieuwe geschiedenis gaat maken hier in Zandvoort. Ik denk dat we naar moeten gaan luisteren. Onestate Italiana van Gianna Nanini en Eduardo Benato. Een kan In een aciostra di color. Time flies when you're having fun. Onestate italiana van Gianna Nannini en Eduardo Benato. Aangevraagd door Leo Steegman. De voorzitter van de sportraad Zandvoort. Die hier nog altijd zit Leo. Als ik nou eens zou zeggen 2028. Windsurfen. Hier voor de kust van Zandvoort als uh, olympisch onderdeel. Dat zou fantastisch zijn. En ooit hebben we dat evenement hier gehad een aantal jaren geleden. Moet gewoon terugkomen. Juist. Gert, tot slot. Ik kreeg een vraag van een mevrouw. Even kijken. Hoe heet ze? Uh, het gaat in ieder geval over de Sportpas 50+. Plus. Elke gemeente heeft die zo'n beetje. En wij niet in Zandvoort. Waarom niet? Nou, dan moet je bij Steffen zijn eigenlijk. Steffen, de, de, waarom kon, hebben we die kost niet? Dat <laughs> nee, komt geld. Ja, nee. We hebben de, de, de, het gan En op zich is dat natuurlijk een, een goed alternatief. Dus mensen die graag willen sporten en die uh, geïnteresseerd zijn in activiteit. Kunnen we mij contact met mijn... Even nog bij jou, uh, Steffen, nu je toch aan het woord bent. Ja. Laatste vraag. Sportservice Heemstede Zandvoort heeft zich echt genesteld ja. in de sport in ja. Zandvoort. Hoe belangrijk is dat voor beide partijen? Um, beide partijen, dan bedoel je de gemeente. En... en de gemeente, sportservice en eigenlijk ook de Zandvoort zelf. Niet bescheiden, dat is heel belangrijk. Ja, <laughs> ja, ja ik vind het ja, uitermate belangrijk. Als je ziet waar het uit het galen project gekomen is, als je ziet waar het uit de Sportweek gekomen is, alle dingen die er gedaan worden, de projecten die er gedaan worden, de bescheiding, ja, ja. overgewicht en zo. Ik hoop dat het wij het te het weg bescheiden zijn en zijn voor alle personen. Ja, je, je bent gewoon hartstikke belangrijk. Ja. Even duidelijkheid voor de verenigingen die nu zitten te luisteren: je kunt je bij Sportservice Zandvoort Heemstede altijd even melden met wat voor problemen je ook hebt. Ja. Zij kunnen het oplossen. Ja. Ik dank de heren van het eerste blok: Leo Steegman, Gertone en Stefan van der Pol voor jullie aanwezigheid. Wij gaan luisteren naar een heel aardig nummer: Walter Trout. Say goodbye to the blues. He's finally taken you But now There ain't no more Bad news Zo Nogmaals goedenavond, wij gaan beginnen aan het tweede blok um, Gewoon een vraagje Wie bent u dan wel? Bent u zandvoorter? Nee, ik ben Andy Houtkamp Ik mag voor de NOS werken ik woon in uh, Hoofddorp, maar ik ken Zandvoort redelijk goed. En met name een van de sporten die hier aan tafel zitten, namelijk uh, honk en softball. Joke van Soest zit hier, bestuurslid van uh, de afdeling honkbal en softball van ZSC. Ja. Aan tafel zit Hans Schmid, hebben we al eerder gehoord, is al genoemd. Je naam is genoemd ja. door de wethouder. En Ben Weijers van het uh, Duikteam, allemaal welkom in dit uh, tweede blok. Wij gaan over verenigingen praten en ik wil met jou beginnen Hans... Zonder de dame tekort te doen. Want jouw naam is al een paar keer gevallen bij Gert Tone. Jij bent van de tennis. Dat wordt wat hè? Ja, dat, uh, dat klinkt allemaal heel mooi. Dat, uh, en uh, ik moet eerlijk zeggen, dat hebben we ook wel nodig ook. Want uh, we hebben in Zandvoort geen hal. En uh, zoals je weet kunnen we alleen zomers buiten tennissen. En uh, moet iedereen winters ook kunnen trainen en daarvoor moeten we nu steeds uitwijken naar uh, Haarlem, naar Amsterdam, naar, naar andere accommodaties. Ja. Vertel even iets over jouw vereniging, jouw tennisvereniging. Hoeveel leden, uh, wanneer opgericht? Uh, Tennisclub Zandvoort is, uh, bestaat dit jaar 60 jaar. We zijn van uh, 1951. Uh, we hebben ongeveer 900 leden, waarvan een uh, hele hoop jeugd. We hebben 450 jeugdleden en we hebben... Om een voorbeeld te we hebben 220 kinderen onder de 11 jaar. Dus uh, daar komt het volgende probleem weer om de hoek kijken. We zitten, uh, we zitten hartstikke vol. Als jij, uh, we hebben 9 banen en als je smiddags tussen 4 en 6 op onze tennisclub komt... ...dan wordt er op acht banen lesgegeven van de 9. Dus er is geen ruimte meer om vrij te spelen voor de jeugd. Wat natuurlijk een hele slechte situatie is. Zijn jullie echt de grootste van Nederland? Nee, dat denk ik niet. Er zijn wel grotere verenigingen. We hebben maar negen buitenbanen en ik, ik ken wel verenigingen die twintig buitenbanen hebben. Maar hoe komt het dat jullie zo groot zijn? Want een dorp... Ik denk hele goede, hele goede trainers, denk ik. En nee, ja, ik weet het niet. Ik denk dat uh, tennis ja, toch dus wel uh, een aantrekkingskracht heeft voor de, voor de jeugd. Uh, alhoewel het wel een moeilijke sport is, want het duurt, het duurt toch wel een paar jaar voordat je partijtjes kunt spelen... Um, ik weet dat uh, de Tennisbond is daar, is daar druk mee bezig is. Er komt volgend jaar een, uh, een heel nieuw systeem, wat wij ook gaan invoeren. Waarbij je van jongs af aan uh, wedstrijdjes gaat spelen. Waardoor het al sneller uh, een stuk aantrekkelijker wordt. Naast jou zit uh, Joke van Soest, bestuurslid afdeling en Softbal. Ja, dan gaat mijn hart al meteen open van uh, ZTC. Ja. <laughs> ja, ja. Joke, vertel eens... Um... Als u dan kijkt op de website, dan zie ik maar een paar teams. Ja, u heeft momenteel maar twee teams. We zijn begonnen met drie teams dit jaar. Helaas, het aspirantenteam moet het terugtrekken omdat er onverwacht te veel afzeggingen waren. Omdat ze met andere sporten door zouden gaan en het niet konden combineren met honkbal. Maar dan hoor ik een hele succesvolle tennisvereniging. En jullie hebben dat succes niet. Nog niet, het komt eraan. Want uh, we hebben nu voor het eerste jaar een senioren honkbalteam, wat in uh, op de in laagste regionen speelt. Maar dat gaat heel goed. En we hebben een, een, een, een, een damesoftbalteam, wat al heel lang bestaat en maar door blijft gaan. Wat ook goed gaat, ze staan steeds bovenaan in hun klassen. Dus. En we hopen eigenlijk door dat uh, senioren honkbal wat meer bekendheid te geven. Want het is niet echt bekend in Zandvoort. Ja, dat dat verbaasde, want je zit zo dicht bij Haarlem. Je zit dicht bij Hoofddorp, allebei een stad ja. met een hoogklasse groep ja daar zitten ook veel kinderen uit zandvoort zitten in Haarlem op honbou en ja kun je die niet terugkrijgen om het zo maar te zeggen we proberen het wel ja we hebben nu een flyeractie gehad we hebben flyers rondgebracht gaan dat nog een keertje doen en uh, nou ja met die sportpas gaan we natuurlijk naar de scholen toe en uh, we lopen daar weer wat kinderen uit uh, we hebben wel wat aanmeldingen maar omdat de leeftijden verschillen van 7 tot 12 en 30, kan je daar niet één team van maken vertel nog even iets over jouw vereniging? Mijn vereniging, dat is ZTC 04. Dat is uh, in 2004 uh, opgericht eigenlijk. De, uh, de softbal bestond al vanaf 1984 als TZB. Die moesten weg van het veld. Ze zijn samengegaan met ZTC. Die hebben ook tennis en handbal en darts, geloof ik. Ja, en, uh, van alles. Van, uh, voetbal, we hebben echt ook van alles. voetbal uh, voetbal ja, dat weet niet wat het oh, is. Ja, <laughs> Oké. <Okay. laughs> nou, uh, nou, het, uh, het is een, een hele brede vereniging. Een hele brede vereniging, ja. Maar niet heel groot. Het, uh, het totaal aantal leden weet ik eigenlijk niet. Nee, maar andere... als ik naar het aantal teams kijk, hè, uh, twee softbalteams, je hebt handbal een uh, aantal teams, ja. uh, betekent het dat het een, uh, toch een gezellige club is? Ik bedoel, al die sporten Komen die ook bij elkaar? Uh, niet echt, geloof ik. Uh, ja, er zijn mensen die op handbal zitten die ook softballen. zijn er een paar. Maar ja, het zou leuk zijn als het een beetje meer... Uh, want sommige dingen, uh, net zoals voetbal, wat uh, winters gedaan wordt. dat zou je zomers kunnen gaan omballen of softballen. Je kan het combineren natuurlijk. Heel goed. We gaan zo meteen ook met jou over de toekomst uh, praten. Yeah. Maar eerst ga ik naar Ben Weijers. Ik hoop niet dat hij jongen binnenkomt. Ik ben bang voor honden, zeker als ze zo hard blaffen. Ja. Uh, ben wij eerst van uh, het, uh, het Duikteam. Ja. Vertel maar, wat is het Duikteam? Ja, het Duikteam is ook een vereniging, meer een sociale vereniging. Wij doen geen topsport. maar een recreatieve vereniging. Ook wel een beetje sociaal bezig. Eén keer per jaar uh, bijvoorbeeld uh, zitten we in Unicum... om ook daar de gehandicapte mensen... die totaal niet in staat zijn om toch het gevoel te geven... hoe het is om een keer onder water te gaan... Ja, jullie hebben volgende week de eerste open dag. 3 en 10 mei zijn de open dagen. Wat, wat, wat gaat dat uh, inhouden? Ik zie het, uh, het, het zwem, uh, dan zie ik een zwembad van uh, Center Parks. Een zwembad van Center Parks. En dan denk uh, ik van nou, dat is toch geen Australië. Nee, helaas niet. Maar uh, we kunnen daar mensen uh, laten ervaren. Laten we uh, ja, een keer beginnen om met hun hoofd onder water te gaan en met kunstmatig ademen. Wij zijn er niet op gebouwd om onder water te gaan, we hebben allerlei hulpmiddelen nodig. Je krijgt een grote tank op je rug ja. en een ademautomaat in om onder water adem te halen. Dus ja, Je ervaart een keer hoe je als een vis onder water kan zijn. Hoe lang bestaan jullie al? 30 jaar. En hoeveel leden hebben jullie? Het zit nu rond de 40, meestal schommelt tussen de 40 en de 50 leden. Nou, we hebben een beetje kennis gemaakt zo met uh, de heer van de tennis, Hans Schmid. Met de dame van Honkers Softbal, Joke van Soest. En met uh, Ben Weijers, het uh, Duikteam. We gaan uh, een stukje muziek uh, draaien. En volgens mij komt dat uh, bij ZS7 vandaan. Het is uh, You Never Walk Alone van Gary and the Pacemakers. heb ik niet aangevraagd hoor. When you walk through a storm.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 The sweet silver sound of love aangebracht. Niet door Joke, moet ik daar expliciet bij zeggen, maar door haar neefje Danny. Uh, ook van TES. Uh, nee, ja, ZSC. Ja, ik moet even de naam goed zeggen. Wij zitten hier gezellig te praten over verenigingen. Hans Smit van de tennisvereniging. Wat is nou jullie doel voor de komende jaren? Wat moet er nou echt gaan gebeuren? Nou, als wij... Uh... Uh, een, uh, ...een winteraccommodatie erbij zouden kunnen krijgen. En uh, dat zouden com kunnen combineren dat je uh, zomers extra banen hebt. Vier extra banen waarbij je zwinters een hal overheen zou kunnen zetten. Dan uh, krijgen we veel meer ruimte om nog meer mensen te trainen. We kunnen zwinters de mensen wat vaker bij ons houden. Ja, en het zou natuurlijk mooi zijn als, uh, als we de komende jaren... Uh, zou goed kunnen worden dat we gewoon ieder jaar vast eredivisie zouden kunnen spelen. Hoe belangrijk is het daarbij dat je een, een, een topper hebt, een echte, een kanjer? Ja, dat is, dat is voor het publiek natuurlijk heel leuk. Dat zorgt ervoor dat er uh, nog veel meer mensen naar je park toe komen. En uh, het kan ervoor zorgen dat je, dat je gewoon vast in die eredivisie kunt blijven. Wat doen jullie met scholen? Nou, niks. Waarom niet? Omdat uh, ja, de kinderen die. Uh, er zitten al er zitten een aantal kinderen op zo'n loodschool. Alleen dat zoeken ze dan zelf uit en dat is dan niet, nog niet echt verbonden aan tennisclub Zandvoort. Dus topsport op tennisgebied in Zandvoort is wat dat betreft toch niet echt mogelijk. Nee, het is in Zandvoort niet mogelijk om een fulltime programma samen te stellen en daarvandaan kinderen in het buitenland bijvoorbeeld te laten spelen. Joke uh, ja. van de Honk en Softbal, wat moet er voor jullie nu gaan gebeuren de komende jaren? Nou, het eerste wat wij moeten hebben is een officieel honkbalveld, dat hebben we dus niet. We hebben zelfs nog geen uh, heuvel, daar zijn we mee ja, voor het sparen, allerlei acties om uh, zo'n verplaatsbare heuvel neer te zetten. Eigenlijk moet het uh, een groter veld hebben wacht even Joke dames en heren hier in dit gezellige mangos, mag ik u verzoeken om ietsje zachter te schreeuwen want we kunnen ons hier aan tafel amper verstaanbaar maken over een uur en twintig minuten Bent u weer van harte welkom, maar het was even moeilijk om bij uh, gasten te verstaan. Uh, als u in Zandvoort woont, kom hier gezellig naartoe. U hoort op de achtergrond hoe gezellig het is. En zo meteen na negen helemaal. Uh, maar joker nog even verder gaan. jullie hebben geen heuvel. Jullie, uh, nou, daar uh... zijn we mee bezig om zo'n verplaatsbare heuvel. Want het is een combinatieveld met softbal, honkbal en ook nog een voetbal. Dus het en mooiste voet... is natuurlijk een droom om een echt honkbalveld te krijgen. <laughs> daar moet je ruimte voor hebben. Maar ben ik nou gek? Dat is toch een van de... De belangrijkste zaken voor een honkbalvereniging? Dus ja, echt. een honkbalveld. Ja, want je mag we hebben nu, we mogen met dispensatie spelen zonder heuvel een jaar, maar daarna ja, dan weet ik het niet. Dus we moeten echt daar uh, dit jaar uh, heel veel actie uh, nemen om er aan te komen. Ja. Het zit er wel aan te komen om in ieder geval een heuvel te hebben. En dan blijven we nog op het softbalveld spelen. Ja, er moet ruimte zijn voor een honkbalveld en die is er nog niet. Dus ben wij Weijers. Het duiken. Uh, je zegt 40 leden, we bestaan 30 jaar. En denk je 40 leden, dat is helemaal niet hè. Nee, maar er komen er weer bij, er vallen eraf. Op een gegeven moment in het verenigingsleven zijn er altijd weer mensen die na een aantal jaren zeggen nou, ik heb het nu wel weer gezien, ik ga af en toe nog een keer duiken en ik hoef niet meer in een vereniging te zitten. Is het een moeilijke sport? Het is een hele makkelijke sport, het is een hele relaxte sport. Je kan zo ontspannen onder water gaan. Het is... Je hebt totaal geen, ja, je hebt wel conditie nodig, we trainen ook elke week. We zitten hier in, in het, nu heet het weer Centerparks, we hebben we elke week het zwembad. We hebben ene week conditietraining, andere week training met apparatuur, dus om gewoon je vaardigheden bij te houden, je conditie bij te houden. Maar het is, uh, ja, een, een hele relaxte sport, zou ik zeggen. Hoe ziet de toekomst er voor jullie uit? Toekomst qua duiken ziet er goed uit. Alleen de toekomst voor onze vereniging zie ik een beetje somber in. Ik... Wij uh, huren het zwembad. Daar moeten we heel veel geld voor betalen. En we kregen van de wethouder uh, een paar weken terug een brief waarin hij mededeelde dat we ineens gekort werden. Zowel 100% op onze subsidie. Dus... Uh, Topsport bevorderen is er wel bij, maar breedte sport en sociale sport wordt. Uh, en ik denk dat we dan op onze reserves misschien nog vijf jaar kunnen bestaan. Maar dan is het over. Je bent boos. Nou, niet boos, maar teleurgesteld. Ja. 100% korter, dat betekent dat je niets meer krijgt. Wij krijgen niks meer. Tenminste, dat is het voorstel van de, van de wethouder. Met als uh, argument? Geen idee. Stond dat er niet bij? Stond er niet bij. Hij nee, is er nog. Gert. Ja, kom eens even bij me. Kom Ja, hij is er toch. Uh, de duikvereniging uh, is heel boos. Nee, niet boos, teleurgesteld. teleurgesteld want uh, de subsidie is ingetrokken. Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen. Alleen, als ik voetbal krijg ik ook niet zo'n subsidie. Als ik hockey krijg ik ook niet zo'n subsidie. Nee, maar die hebben eigen velden die door de gemeente beschikbaar gesteld worden. Nee, want die betalen daar huur voor. En uh, wij betalen... Maar wij betalen dit... ook huur. Ja, maar wij betalen gewoon aan duiksport en dat weet je zelf... Gewoon veel en veel te veel in relatie tot andere sporten. En daarom hebben we gezegd, dat soort dingen doen we niet meer. Wij kregen subsidie aan, bijvoorbeeld aan jeugd. Je krijgt de DuikSportvereniging ook als je jeugdleden heeft. Maar helaas, en ik ben daar niet bij om... Maar op een gegeven moment moet je gewoon uh, keuzes maken. Dus ik van nou, als een, voetballer, een volwassen voetballer zijn eigen ding moet betalen, dan moeten volwassen duiker dat ook zelf betalen. En het is niet anders. We gaan het oplossen. Maar het is een vrij dure sport en dan zeg ik ook om het meteen: ja, van de gaan... een op de ja, andere ja, manier. Maar, maar daar is de gemeente niet voor. En daar is dit programma ook niet voor om uh, met elkaar te gaan discussiëren. Vraag en uh, antwoord. Maar we gaan het oplossen. Want in Zandvoort zijn heel veel. Uh... Uh, goedwillende mensen, dat weet ik, en die zitten ook te luisteren. En die zullen vast naar de Duikclub uh, komen. Bijvoorbeeld op de open dag om te zeggen: van ja, maar jongens, wij worden lid en we gaan gewoon het tientje extra betalen. 3 en 10 mei, Duikteam Zandvoort, open dagen in het uh, zwembad van Centerparks. Van 9 uur s'avonds tot 10 uur s'avonds. Ja. Iedereen welkom? Ja, iedereen welkom. Liefst van tevoren even opgeven, ons uh, e-mailadres staat erbij: bestuur.duikteamzandvoort.nl. Dan kunnen we u ontvangen en kunnen we u ook goed begeleiden onder water. Tennis, kom ik nog even op terug. Uh, we hebben het al een beetje over de toekomst gehad. Uh, we zitten hier onder andere uh, samen met Sportservice Heemstede Zandvoort. Ja. Maak je daar wel gebruik van? Ja. En zo nee, waarom nee. niet? En zo ja, waarom wel? Maar uh, hoe bedoel je dat? Oh, met facilitaire uh, zaken. Uh, combinatie... Uh, uh, Mensen, dus uh, jongens die bij jullie trainen en op school uh, lesgeven, combinatiefunctionarissen? Nee. Want dat, die, zijn, die mogelijkheden zijn er ook. Hè? Dat is in ieder geval in andere landen heel goed aanwezig. In andere steden ik Nee, wij uh, nee, tot nu toe maken we daar geen gebruik. Jullie houden je eigen broek op? Ja, helemaal. Dat gaat helemaal goed. Ja, we hebben dit jaar nu, uh, dat heeft Gert verteld, voor het eerst uh, in die 50 jaar uh, van de gemeente krijgen we licht. We hebben subsidie voor licht gekregen. Dus als alles goed gaat, hebben we over, een, uh, over één of twee maanden hebben we op vijf banen verlichting. Dus dat schept ook weer wat ruimte, dan kunnen de tijden weer wat verschuiven. Dan kan, uh, kunnen mensen uh, ja, ook weer wat langer doorspelen, waardoor we weer wat meer trainingsmogelijkheden zouden krijgen. Dus nou, dat, is, uh, dat is in ieder geval een, een mooie eerste stap. Ik geloof dat ik met drie verschillende mensen aan tafel zit. Een uh, hele gelukkige, bloeiende vereniging van de tennis. Een hele mooie vereniging, maar toch lichtelijk in de problemen met het duiken. En een vereniging, uh, een honkbalvereniging, hard op zoek naar een veld. Maar dat komt ook wel goed. Ja. Uh, ik dank jullie alle drie. Uh, Hans Smit van de tennis, Ben Weijers van het duikteam. En Joker van Soest van de honk- en Softbalafdeling van ZC en ZSC. En dan moeten wij maar weer naar een lekker stukje muziek gaan luisteren. En dat is een hele mooie. Gonna win van Brian Adams. Gonna win. Don't wanna be a loser, gonna win. Cause winning really is the only thing. Goedenavond, u luistert als u later bent ingeschakeld naar het sportcafé op ZFM. En we hebben het al gehad over sport in het algemeen, we hebben het over verenigingen gehad. En we gaan nu een heel leuk item krijgen. Overigens na achter gaan we nog over talenten praten en over oudere sport. Maar nu gaan we praten over de Sportweek en over sportkamp. Ja, en dan denkt u, sportkamp, wat houdt dat nou in? Nou, daarvoor hebben we aan tafel Sjoerd en uh, Timo de Reus. Kunnen jullie uitleggen wat dat nou precies inhoudt, het sportkamp? Ja, we gaan uh, deze zomer van de 15 juli tot 19 juli een sportkamp uh, organiseren voor van 15 tot 12 jaar. En uh, de hele week staat gewoon in het teken van uh, plezier voor de kinderen, en uh, samenwerken en veel plezier van hebben. En dan uh, gaan de kinderen gaan, uh, uh, gewoon overdag, dus gaan ze van maandag tot donderdag, gaan ze alle uh, sporten doen wat in de buurt van uh, de voetbal en de handbal te is. Dus dan gaan ze handballen, tennissen, voetballen, honkballen, basketballen. En, uh, dat, al die sporten en dan uh, voor de rest gaan we ook nog een uh, slipcursus voor de, voor de kinderen van slotemakers En uh, eindig de leuke dag met uh, waterattracties en uh, zeepellingen. Hoe ben je aan dat uh, idee gekomen, Sjoerd? Um, vroeger, toen wij klaar waren, deden we al mee met de toenmalige sportkamp. Tennissportkamp van uh, Rini en Rini Kappel. En dat is denk ik een jaar of tien geleden gestopt. Uh, ja, mede omdat ze een paar slechte zomers hebben gehad. En dat heeft een, uh, dat had heel jammer genoeg gestopt. En wij hadden zo'n zo leuke tijd eraan beleefd, dat wij zelf ook wel weer uh, dat wilden beleven. Nou ja, en, en hoeveel tijd zit daarin om dat te organiseren? Nou We zijn ongeveer rond uh, oktober, november begonnen met gesprekken. En uh, ja, sinds die tijd is het alleen maar vrijwilligers, uh, de website, promotie, uh, wat ga je doen. Er zit, er zit heel veel tijd in. Hoe komen jullie aan het geld ervoor? Want het kost geld. Uh, tot nu toe hebben we alles zelf betaald. Zelf betaald? Ja. Ben je zo rijk? Nee. Ja, het is een risico natuurlijk. Uh, we gaan ervan gewoon vanuit dat het een succes wordt. En uh, ja, we hebben natuurlijk heel wat te danken aan vrijwilligers, die ons uh, helpen met alles we nog hadden. En ook gewoon een hele week. Ik kom straks bij jullie terug, want ik ga naar, in plaats van een sportkamp, naar een, of een sportweek, naar een uh, uh, sportkamp, naar sportweek. Hubert uh, Habers van uh, Sportservice, Zandvoort Heemstede. Uh, sportweek, wie gaat beginnen? In de meivakantie, voor het eerste dit jaar. En vertel, wat houdt dat in? Het uh, is een iets andere opzet dan de Sportkamp. Wij bieden namelijk 10 losse cursussen aan. Bij Sportkamp doe je aan alle sporten mee. Bij ons kan je inschrijven voor een losse cursus. En dat kan zijn een cursus van, uh, van één keer. Maar dat kan ook uh, drie keer zijn. En die beginnen aanstaande zondag al uh, met mountainbiken. Ja, daar gaan we over mountainbiken uitgebreid hebben. Maar ik heb hier de prachtige folder voor mijn neus liggen. 1 tot 6 mei. Uh, die cursussen bestaan onder andere uit mountainbike, maar ook capoeira. Dat is dat Braziliaans dansen, badminton, cricket, atletiek, powerkite. Uh, wat mij opvalt, is dat het allemaal hele verschillende sporten zijn. Capoeira bijvoorbeeld. Hartstikke leuk om naar te kijken, maar erg onbekend. We proberen eigenlijk alle takken van sporten jaarlijks aan te bieden. Dus dat zijn zowel balsporten als dans als vechtsporten. En, uh, het zijn vaak hele originele sporten omdat de vakantiesportweek net als de was eigenlijk uh, bedoeld is als kennismaking met uh, originele sporten. Nou, zo noem ik bijvoorbeeld cricket, ja. atletiek. Atletiek is ook een sport die in Zandvoort uh, niet kan worden gedaan. Nee, want er is geen atletiek. Uh, maar hoe ga je dat dan oplossen? Wij hebben twee atleten uitgenodigd om op een uh, grasveld uh, een clinic te komen geven en die nemen zelf de materialen mee. Op, de, op het gras van de Gertebach school? Ja, klopt. Hoe, ben je, hoe zijn jullie hiertoe gekomen en waarom? Eigenlijk omdat uh, in de vakantieperiode uh, ja, zitten de kinderen vaak veel, veel achter de computer, natuurlijk. En wij proberen ze eigenlijk uh, naar buiten toe te krijgen en uh, ja, op een uh, sportieve manier. Wat uh, stond, staat in de folder dat je je kon inschrijven tot 26 april? Klopt. Kan het nog steeds, eventueel? Nee, het is uh, voor ons goed nieuws, voor de kinderen in Zandvoort die misschien luisteren wat minder goed nieuws. Want alle klinieken zijn vol. En waar praten we dan over? Hoeveel doen er bijvoorbeeld mee aan uh, het powerkiten? Powerkiten hebben we 19 aanmeldingen voor. Een sport die heel erg populair is, uh, hadden we ook wel verwacht natuurlijk, is het straatvoetbal. We hebben bijna 40 aanmeldingen voor, ook atletiek 25 aanmeldingen. En in totaal hebben we het dan over ongeveer 235 deelnames aan de activiteiten. Is dat veel? Want ik kan dat moeilijk inschatten. Ja, je, je hebt in de doelgroep 4 tot en met 8 zit groep, groep 4 tot en met 8 zitten ongeveer 600, 700 kinderen in Zandvoort op school als je teamsporten aanbiedt, is het wel het maximum aantal kinderen wat je kwijt kan. Dus wat, echt vol. wat is de bedoeling? Waarom doen jullie dit? Is het de bedoeling om die kinderen tijdelijk aan het sporten te krijgen? Of... Uh, Moeten echt een spin-off komen dat ze verder gaan in het sport. Uh, beide, we proberen ze natuurlijk een leuke vakantie te bezorgen. Maar we proberen ze ook de basistechnieken van, uh, van sporten bij te brengen. In de hoop dat ze, dat ze daar ook in, in verder gaan. En ook, het zijn ook vaak sporten die, uh, die je op vakantie ook kunt doen. Noem maar bijvoorbeeld badminton of tafeltennis hebben we vaak gehad. Nou, dat zijn echt sporten... Die je in de vakantie ook kan doen. Nou, dat noem ik ook een sport. Mountainbiken. En wat een toeval. Je noemt de sport. En er zitten we de ene iemand aan tafel die er alles van weet. Mark Ehm um, Jij doet ook mee aan, die, uh, aan dat sportweek. Ja, klopt. Wat ik ga je doen? Mountainbiken. maar, maar uh, Wat ga je doen? Ja, we geven... Uh, we laten uh, jonge kinderen. Uh, zes, zes, zeven, acht jaar is erg jong om, om te mountainbiken. Uh, omdat we een vrij... Uh, uh, serieus parcours hebben in, uh, in Zandvoort en uh, dat is dus niet uh, geschikt om zomaar uh, een jongetje op weg te sturen dus uh, we begeleiden ze daarbij met heel veel, uh, heel veel ouders en, uh, en uh, uh, we hebben ook uh, vorig jaar bijvoorbeeld een uh, gast gehad, Sebastian Langeveld <laughs> die uh, training geeft, uh, wat kleine basisprincipes en uh, je ziet echt dat ze met een uur, anderhalf uur uh, ja, de zwaarste hindernissen kunnen benemen en dat uh, geeft ontzettend voldoening om kinderen van, uh, van die leeftijd. Uh... Ja, want de reden dat ik vroeg specifiek wat ga je doen, ik heb het zelf een keer mogen doen. Het klinkt zo makkelijk, een beetje fietsen door uh, een moeilijk gebied, maar het is echt heel moeilijk. Ja, het is echt heel zwaar. Wij hebben uh, uh, sinds de vorige sportweek in, uh, in de herfstvakantie, uh, ...hebben we zoveel enthousiaste kinderen gehad dat we bijna iedere zondagochtend uh, met een groep van tussen de vijf en de tien kinderen ook uh, de duinen inrijden. Uh, in uh, er ligt een bijna zo goed als klaar nieuw parcours hier in de, in de duinen, wat echt uh, voor Nederlandse begrippen heel erg zwaar is. Uh, niet alleen zwaar, maar ook uh, uh, leuke afdalendjes dus pittig. Uh, ik, ik word vaak gevraagd door, uh, door uh, volwassenen van waar is dat parcours en kan ik een keertje meerijden. Ja, ik zeg ga zondag maar mee met de kindergroep. En dan zeggen ze al ja ik ga niet met kinderen mee en dat soort dingen. Maar dan gaan ze toch mee en dan blijkt dus dat ze binnen een half uur 23 keer voorbij gereden worden. Door een jongetje van 6, 7 die natuurlijk helemaal geen vrees heeft en, uh, en overal vanaf gaat. Trappen af en uh, soms zelfs trappen op. En na drie, vier keer mee te gaan dan ja. Dan is het ook bereikbaar voor, uh, nou, voor het, volwassenen. Uh, het lijkt me heel interessant. Wij praten over de sportweek en over het sportkamp. Eerst nog even muziek tussendoor. Uitgekozen dan volgens mij door de technicus zelf. Ik weet niet wie het uh, dit keer uitvoert. Maar we gaan luisteren naar Life is Life. what become true. If it feels the vibe, then you're feeling the force. Living your own world. So you find the source. Maybe becomes the night, night becomes the day. Goes around and around, all in the same way. If you running in the race, may win or may lose. Making all types of decisions you give when you choose, be black or white, be rich or poor. In the same direction, straight to the core. Rap making eat or make making the ice. It's the same conclusion. Life is life. Live is live. Aangebracht door Sjoerd, hè? Ja. Oh, door jou? Dat, dat door jou, Sjoerd. Ah, maakt het uit. Jullie zijn van het Sportkamp. Wat, wat moet ik nou in de toekomst? Jullie hebben je eigen geld erin geïnvesteerd. Ge ge ge ge het is de eerste keer, neem ik aan. Ja. Wat is de bedoeling? Dat dit, als jullie net zo oud zijn als ik, al 30 jaar bestaat? Nou ja, dat zou natuurlijk wel heel mooi zijn. We nu kijken nu gewoon eerst het jaar aan. En uh, afhankelijk van uh, het succes ervan en uh, hoe de kinderen erop reageren, willen we dit uh, gewoon uh, doorzetten elk jaar. En uh, tot nu toe uh, ja, het is het nu natuurlijk moeilijk te zeggen of wij het heel uh, lang uh, volgen willen houden. Maar uh, op dit moment denken we er wel zo over om het gewoon uh, lang door te laten gaan. Wanneer is het een succes? Uh, ja, als de kinderen het uh, naar hun zin hebben en uh, volgend jaar uh, ons gelijk weer. Uh, gaan vragen of ze, die, of ze dit jaar dan weer uh, gedaan wordt. En hoeveel kinderen praten we over? Nou, we beginnen dit jaar met uh, hebben een uh, maximum set op 70 kinderen. Aangezien dit ook uh, onze eerste keer is. En uh, we willen ons niet uh, dat we niet te veel kinderen hebben, dat we ons te veel uh, over de kop gaan daarmee. Dus uh, we beginnen daarmee. Uh... En tot slot wanneer is het? Het is 25 tot, uh, tot en met 29 juli. Het is de eerste week van de basisschoolvakantie. En uh, ja, mensen kunnen ook gewoon kijken op onze eigen website. Die we hebben gemaakt is uh, www.sportkampzandvoort.nl Sportkampzandvoort.nl Sportkamp We gaan uh, zeker na negen e met z'n allen erop kijken en rekenen maar dat het een succes wordt. Uh, een succes wordt uh, zeker de sportweek. Maar wat wil je nou precies Hubert met die sportweek? Wat is de toekomst? Nou, in de toekomst hopen we dit nog uh, vaker te organiseren. We uh, zijn nu... Uh, zo. Man. Komt even... Uh, Pardon. U komt uit door de boksen. Ja. En we zijn twee keer begonnen in de herfstvakantie. Uh, toen zal het al bijna vol. Nu zijn we naar de meivakantie gegaan. Uh, zodat we nog mooier weer hebben. En dat ook we uh, nog een aantal jaar voor te houden. Ik deze kijk even naar de techniek. Want ik hoor weinig meer uit uh, microfoons komen. Er staat ook heel wat zand in, inderdaad. Ja, ik dat effect Ja, maar de zandvoorter kan ons wel... Uh, Hoor, gelukkig. Uh, en nog één dingetje over de sportweek. Uh, scholen, ja. wat doe je daarmee? Uh, daar hopen we in de toekomst nog meer mee samen te werken. Wat we nu doen is dat we met een prachtig boekje dat we hebben ontworpen de scholen langs gaan. We vertellen daar ons verhaal en daar reageren de kinderen ontzettend enthousiast op. En uh, we zien dat ook dat dezelfde dag al zo'n 50 aanmeldingen binnenkomen. Uh. We hopen nog meer contact te zoeken met die scholen. En met name dan de vakleerkrachten lichamelijke opvoeding. Zodat we ons ja, aanbod nog beter onder de aandacht kunnen brengen. Meld u zich bij Sportservice Zandvoort Heemstede. Dan komt alles goed. Tot slot, eh, Mark van de mountainbiken. Eh, zie jij al resultaat van het meedoen aan zo'n sportweek? Uh, ja, ontzettend. ontzettend. Vooral vanaf de vorige week is het eigenlijk... Uh, uh, veel harder gegaan dan dat ik gedacht had. Uh, veel ouders die enthousiast zijn, ook willen gaan mountainbiken, uh, fietsen uitlenen, om ook eens een keer te fietsen. En we hebben echt tientallen kinderen en ouders ook erbij die ook op zondag gewoon, uh, gewoon mee rijden. En dat is natuurlijk ook het doel om uh, kinderen veel meer te laten sporten. Als ik daarbij aan mag haken, uh, als er andere verenigingen zijn die graag een keer hun, uh, hun aanbod bekend willen maken, dan is dit een uitgelezen mogelijkheid uh, om eens een keer mee te doen. Dus ook verenigingen kunnen zich melden bij ons. Het lijkt wel reclame, maar we gaan nu pas echt naar de reclame. Het is ook echte reclame geweest, want topsport en breedte sport is heel belangrijk in Zandvoort. Straks, na achten, gaan wij praten met talenten. Daar praat ik over... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de eten op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van van uur.